Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Draag oordoppen als je naar de kroeg of een festival gaat. Die oproep doen experts die naar het gehoor van jongeren hebben gekeken... Zij Ze zeggen dat steeds meer mensen oorsuizen oplopen door geluid. Dat wordt ook wel tinnitus genoemd. Tinnitus is een van die vormen daarvan... waarbij het oor eigenlijk zelf of je hersenen eigenlijk zelf... geluiden die je niet meer kan horen gaat proberen te compenseren... met een met soort van nepgeluiden. En dat kan zijn een kloppen of een zaag of een tor of een brom... die je dan continu in je hoofd hoort. Het aantal mensen met van die oorsuizen loopt op, zeggen deskundigen... doordat er weer meer gefeest en gefestivald wordt... Het wordt dus aangeraden om beschermende oordoppen te dragen als je uitgaat. En voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne... is er weer een schip met Oekraïns graan aangekomen in de haven van Djibouti in Afrika. Dat is hard nodig, want in die regio leiden zo'n 20 miljoen mensen honger. Dat is niet meteen opgelost. Het schip heeft genoeg tarwe aan boord om 1,5 miljoen mensen een maand te voeden. Het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem draait weer helemaal als normaal. Gisteren viel daar de stroom ineens uit... en moest de boel verder draaien op een paar dieselaggregaten. Operaties werden uitgesteld... en nierpatiënten konden niet langskomen voor een dialyse. De problemen zijn inmiddels dus voorholpen. En vanmiddag komt de eerste aflevering online van Hartzeer. Dat is een nieuwe podcast van realityster Jamie Vaas... waarin het gaat over huiselijk geweld. Ze vertelt over haar relatie met rapper Lil Kleine... Die zou haar lichamelijk hebben mishandeld... maar dat was misschien niet eens het ergste. Ik denk dat eigenlijk het verbalen vaak en de manipulatie... Mm -hmm. die vind ik echt het, het heftigst van allemaal. Ja. Je gelooft in iemands goede woorden en iemands goede daden. Mijn systeem kon gewoon niet bevatten of niet begrijpen wat nou eigenlijk echt was. Was het nou de slechte kant? Was het nou echt? Of was het die liefde Ja, die mindfuck. Zo, die die, die, ja, die houd je de hele dag, uh, de hele dag bezig. Ja. Ja, ze hoopt dat het onderwerp door de podcast bespreekbaar wordt... want zelf merkte ze dat haar omgeving het maar lastig vond. Veel mensen zeiden dat ze het gewoon uit moest maken... maar zo makkelijk was dat volgens haar niet. En het weer nog veel zon... maar ook wat stapelwolken bij 22 tot 26 graden. In Limburg trekt het vanmiddag meer dicht... en daar kan later ook een buitje vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Zwaan van de ANBB. De files van de Ochtendspits lossen nu vrij snel op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het nog langzaam tussen Knopende Hoek en Knopende Nieuwe Meer 10 kilometer met een kwartier vertraging. Na de hindering van Amsterdam tussen de Afrit Volendam en het knopend Watergraafsmeer 6 kilometer, daar is de vertraging een kwartier. De andere kant op tussen Landsmeer en de Koentenal 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoortse Zak. Welkom bij ZFM. De Kant nog Lal Show. <laughs> ZFM. Het geluid van Zandvoort. De Adelaars. Nice. Met Live in the first Lane. Lekker snoepje jongens. Ja, ik ga er wel uh, een uh, beetje al van stuiten eerlijk op. gezegd. Nee, uh. Ik heb je net, nee, nee. net een <laughs> snoepje gegeven, zo'n smintje. Maar die, dan moet ik meteen denken aan het verhaal van, ik zal geen namen noemen, maar er, was, er waren ooit een heren in de categorie zwart, uh, Zwarte Nico, Bruin Henk en uh, Witte Leo, weet je wel dat, die gingen, ja. die gingen makreel vissen met z'n allen op zee. <laughs> en, ja, ja, ja ah, dat was, was een paar van die gasten. Ik noem geen namen verder. En die gingen makreel vissen met zijn boten vanuit de meiden. Ik Wat met z'n allen vissen. En, uh, er was er een bij, uh, die werd een beetje zeeziek. Ja. En dat, nou ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Hè, dat Mensen worden zeeziek. En dat was, die, was, die was een stond een kleinheid die was <laughs> een beetje groen aan het worden. En ze zei zijn kamerad: Nee, hier heb je een pilletje tegen zeeziekte. Nou, u voelt hem aankomen. Dat was, was zo'n piltje als jij nu hebt gekregen. Zo'n driehoekje van Smint. Alleen dat was geen Smintje. het begint met een V en het einde een Iagra. Dus een half uur later stond die gozer echt... Er stond een heleboel onder te kotsen met een enorme leuning in die zijn, broek. zijn ja, Die had zijn eigen reling uit bij zich. Ja. Het is een onwaarschijnlijk slechte grap. Maar ja, uh, uh, ik... Ja, ja. Uh, uh. <laughs> Ja, daar ja, heb je echt vrienden is, voor, hè? Ja en humor, laten we wel zijn, is helaas gebaseerd op 90% ongemak van anderen. Dus, uh, dat is ja, toch? Vaak ja, het ja, geval. Ja, ja. ja, nee, goede grap. Uh, ja. Ik hou ervan. Dus, uh, ja, maar ja, nee. wat, uh, wat geen grap is, jongens, is dat uh, de Sauna Diana die is uh, dicht uh, in uh, Zundert. De beroemde, na, uh, het beroemde, ja, met, met beroemde de bordeel van de grens. Als je vanuit België naar Nederland rijdt... stond daar altijd een dubbeldekkerse tussen ja, met ja, Sauna ja. Diana, toch? Ja. Zij zijn ook nog een tijdje over een sponsor geweest... van een professioneel wielerteam, hè? Ja, ja komen ja. we nog rinden, ja. Ja, die reden, die reden, die reden die jongens riepen stijf bovenaan. Ja. <laughs> <laughs> met het nadruk op stijf, ja. hè? Ja, maar waardoor is het dan... Ja, dat is de... De energiekosten zijn dermate gestegen. Maar open. het belangrijkste is. Corona, natuurlijk. Er, zijn geen, er is geen personeel meer. Nee, het is ook dus, horeca. Uh, ja, Er dus, uh, is, <laughs> is geen personeel om de te vinden, natuurlijk. <laughs> maar dat is toch ook wel weer even een kleine mijlpaal mail, in dat genre die het leven heeft uh, gelaten. Dus, uh, ja, in, maar goed, nu nee. buitenlands nieuws. Nu ja, buitenlands <laughs> We nieuws. En wij hebben natuurlijk hier in Nederland, om dan toch nog heel even op terug te grijpen, te maken met de exorbitante energiekosten. Ja. Maar, uh, te midden van uh, al dit... is uh, het fenomeen uh, Noorwegen. Oh ja. Het is gewoon lekker van elkaar daar zo. En Noorwegen is briljant. Had Nederland had daar iets van moeten kunnen opsteken. Helaas niet gebeurd. Maar die hebben al sinds uh, 1996... Uh, doen ze de opbrengst van de olie- en gas... Uh, die, die olie- en gas export die doen ze in een staatsbeleggingsvolg. gaat aan de bevolking, hè? Ja, dus de bevolking wordt uh, in duizend euro per week uh, rijker als het ware. PP. Ja, per persoon. En het is uh, meer dan duizend miljard euro waard. Precies. in Noor hebben ze zo'n grote gasvoorraad. Ongelooflijk, ja. Maar ja, goed, die hadden wij ook. We hebben alleen andere dingen mee gedaan waarvan je, je kan Bos, de dus, staatskas in. Ja. Daar werden wij misschien ook al. Hebben wij ook, Beloning voor gekregen via op een andere manier. Ja, dus, God, we hebben natuurlijk op een gegeven moment uh, de WHO in het leven geroepen in 1963, de werkeloze wet. Ja, dat soort kunnen, dingen werd daar. We de snelwegen was een aangelegd ja. licht, I don't know. Ja. Dus, bedoel, ze, hebben uh, niet, ze hebben niet opgemaakt aan, aan drugs en, uh, en prostitutie, hè? Nee, nee, nee dat, dat, dat dan weer niet. Heb tenminste, niet dat wij weten. Niet dat wij weten. Nee, maar er, er wordt nog een onderzoek naar gedaan. Oh, ja. En uh, er komen nog een, een tiental debatten. Maar ze hebben Remkes erop gezet, dus dat kan niet missen. Daar komt uh, vroeg of laat iets boven water, ja, denk ik. Dat lijkt mij, ja. Maar ze hebben dus een overschot van van alles. Want de Nooren, die hebben ook nog een keer... Meestal een, een, een stroom is opgewekt door, door, ja. door waterkracht ook in, nog. Hè? In die zin is het een beetje appels met peren vergelijken. heb je gelijk in. Maar toch uh, over uh, slimme dingen die je kunt doen met de opbrengsten. 1000 uh, euro per persoon per week krijgen de Nooren allemaal bij. Ja. Weet niet. Ja, Eens hebben gratis, ik wil wel? dat in Scandinavië, niet in ander, maar Scandinavië, gratis uh, uh, gezondheidszorg. Uh, Ookbaar vervoer is allemaal, ja. Ja. volgens mij ook. Jongen, ik heb, ja, ik heb gewoon in Noorwegen, een hoog aantal elektrische auto's inmiddels hè, in, in Europa. Ik heb in Noorwegen in uh, ging naar Oslo, ging ik met de, de trein ja. naar, uh, naar Oslo vanaf de luchthaven. Uh, je hebt een, daar kun je van de grond eten. Ja. Denk je dat er in Noorwegen graffiti in een trein zit? Denk nou, ik denk het niet. Nou jongens, nee. ga eens naar de Nederlandse trein kijken. Uh, iedereen, er, staat oh. overal staan er staan overal tags op de muren. Uh, ze worden niet meer gesloopt als vroeger. Uh -huh. Maar dat ziet er echt zo goed uit. Maar in dat verlengde Tino... Uh, ik kwam gisteren onze gezamenlijke uh, vriend... Uh, jouw vriend Meren die van mij... die ken ik ken hem niet zo heel erg lang... Hans Klok tegen. Zeker. Hans. En Hans die was... en het, dat, ik, ik ken dan wel een beetje het, het voormalige Joegoslavië nog... onder uh, de bezielende leiding van Tito. Dat is nu helemaal uiteengevallen. Al dan niet met de oorlog. Prachtig. Maar land. heb je dus uh, Slovenië... en ik begreep, want ik weet helemaal niet van het land... maar Hans die beschreef de situatie in Slovenië. Prachtig land. Hij zegt zelfs bij een Burger King of een McDonald's... daar ligt niet één platgetrapte beker buiten... of een weggegooid Kijk, zakje. Het bedoel ik. Zo netjes en schoon. en Ik was daar echt door geraakt. Dat is ongelooflijk ja. En dan kom ik toch weer terug op uh, de, ja, laat ik het dan maar op ons eigen land uh, betrekken. Want het buitenland is het natuurlijk niet, niet veel anders. In sommige buitenland, sommige buitenland, tenminste. Maar uh, hier is natuurlijk één grote tering. zo. Kijk eens bij zo zonder, kijk eens met een gemiddeld stoplicht waar ja. er aan in de berm ligt, aan ja. blikjes aan, ja. aan van die plastic dingetjes die ze halen bij zon. Wat ja. Houd fuck? Houd het lekker bij, ja. je, man. Gooi het in een nou, tijpje gooi thuis ja. Dan komen we weer een beetje op het verhaal van een paar weken terug... met die Beats Cleanup-actie. Ja. De sigarettenpeuk, om maar even wat te ja. noemen. Dus hè, dat is ook zo'n ding. En daar nou, werd, werd ook ja. uh, gezegd uh, door uh, Martijn Hendricks... de tegenwoordig de wethouder die onder andere over strand uh, ja. gaat. Die zegt, ja, nou, een stuk eigen verantwoordelijkheid is uh, je niet vreemd. En dat sluit aan op wat Tino zegt... Mensen die dan wat in de benen gooien... Uh, nemen het even dat lekker mee. Probleem. En gooi je de probleem. Ja, er, ja, ja. Uh, ja maar oh, laat me met rust nou ja, al nou, al nou, al nou al. ja, sodomiet erop. Je, je moet het gewoon lekker meenemen ja. en thuis weggooien. Ja. Dat, ja. dat, dat is ja. ook het standpunt. Ja. Echt jammer. Even over plassen. Je hebt net geplast, toch? Ja, zeker. Jij plast onder de douche, toch? Wel eens? Nou, eigenlijk niet. Niet? Nee. Ik ook niet. Nee? Je hebt nog nooit onder een douche geplast? Als kind heb ik dat gedaan, maar... Als volwassenen, niet. Weet wat? wat? Ik heb wel eens een keer, maar toen had ik echt verschrikkelijke nood. Dat was in de, in de States. Toen stond ik onder een uh, ruim bemeten douche. Dus niet een badkuik, maar echt een douche. En toen heb ik het maar in de, in de straal mee laten lopen. Ja, ja laat ik het zo zeggen. In 19 mensen hebben wel eens geplast onder de douche. Maar uh, het is niet zo'n goede gewoonte. Oh? Niet omdat het vies is, want dat is het niet. in principe wordt natuurlijk de urine gewoon afgevoerd. Maar het traint je hersenen om te willen plassen als dat water klettert. Als ik nu yes. een kraan openzet, krijgen we allemaal aandrang. Hè? Om, er is een, als mensen niet kunnen urineren... dan zetten ze een kraan open dan kunnen ze beter plassen. Uh, maar er is dus een uh, onderzoek naar geweest. Je bekkenbodem wordt dan getraind. Dus je moet niet onder de douche plassen. Want dat betekent dat in ieder wordt het alleen maar gestimuleerd. Als je een kraan hoort druppelen of dingen daardoor... Dan moet, je... moet je meteen uh, pinkelen. Ach, dat is apart. Dus niet in de buurt plassen van een stromende kraan. Niet plassen onder de douche. Het is niet goed. Voor je nou. bekkenbodem, dan weet je dat oh, ook kort. weer. Ja, nou, dan doen we dat niet. Maar in een wasbakplas mag dan ja. weer wel, vind ik. Ja, maar oh, dat is niet leuk voor studenten. Nee, dus die ook net ook wel een wasbakplas, volgens mij. Tja, uh, als uh, iemand uh, wel eens een slokje te veel op uh, had, dan gebeurde dat wel eens. Op een hotelkamer met geen douche in de buurt pakken. Ja, de precies, Ja, precies. Dan ben je de wasbak. Dat dan weer wel, hè? Ja, nee, nee, nee. Ik weet ik wel. Nee, nee, nee. Ik heb niet. Nee, nee, nee. Ik heb niet in de wasbak geplast. Nee, nee, nee. Maar ik weet wel wie dat wel gedaan heeft. Maar dat ga ik niet vertellen. Nee, nou, je nee, bent ja, fraaien, dat gaat best geen verhaal doen. Zijn zit namelijk in de directe bloedlijn. Dus, uh, dus niet dat doe ik. Nee, doe maar niet. Overigens nog even een ander verhaal uit We zaten toch in het Oostblok. Hongarije. Hongarije. Wie kent het niet? Ja. De. Een, uh, er waren meteorologen in, uh, in Hongarije, die zijn ontslagen. Oh! En dat heeft te maken met het feit dat er... Ze hadden onweersbuien aangekondigd. Ja. Dat was een grote uh, spektakel-vuurwerkshow in uh, Budapest. En uh, dus de, de meteorologen hadden gezegd... Ja, jongens, het uh, dat gaat niet goed. Er, komt, uh, er, er kan een onweersbui aankomen en flinke regen en ja. Nou, Dat was dus niet zo... En uh, dus, maar ja, deze mensen zijn uh, ontslagend vanwege een foute uh, weersverwachting. Het is niet... En nu is er een petitie gekomen waar, waar allerlei landen uit, allerlei, uit 40 keer ondertekend door meteorologen van de hele wereld. Met de met, meedenken. Ja, jongens, het weer is geen. Ja, het is wel waar wetenschappelijk, ja. maar je kunt niet. We zeggen nu namelijk dat het zaterdag misschien gaat regenen. Misschien hè? Ja. Zondag misschien gaat regenen. staat dus ja. is een klein spadje. Het is niet te doen. Als mensen zeggen, ja, volgende week wordt het mooi weer. Je hebt echt geen idee. Ja, bizar. Hè? Het kan binnen twee dagen kan het heel anders zijn. Dus, die mensen, dus nu zijn er, is er een actie om die meteorologen te helpen. Je kan niet ervan uitgaan dat het altijd... Uh, Ik moet uh, denken aan uh, Michael Fish. De BBC-weerman in de uh, jaren negentig. Nee, gaat u rustig slapen. En de volgende dag was, waren de pannen van het dak Dat ja. Er was een van de superstormen over. Oh ja. maar weet je dat, je was, dat is een hele verhaal. We hadden natuurlijk uh, pelleboer, dat was ook ja, een uh, ja. hele raar. Ja, ja. Ja. ja, die kregen ja. altijd de schuld van het slechte weer. Nee, ja. ik ben eens nou, bij pelleboer geweest. En dan. Ja, oh, ik weet, dan, kom je Hij zeven. Ja. <laughs> ja daar. Dus kreeg maar, hoeveel millimeter water is er gevallen? Weet je, het, ging, ah, het was zoveel millimeter water, bla, bla, bla, bla, En ik was bij die pelleboer thuis, ik zeg, maar hoe, hoe weet je dat dan? Toen nam hij mee naar buiten in zijn tuin. Ja. stond gewoon een zinken emmer. Ja. Dan, ja. dan is het drie, drie millimeter. En dan deed hij er een centimetertje in. Ja. En dat was hoe hij erachter komt. Bij, bij het KM-nip is wel grotere bakken met water. Sinken. Hij had gewoon gewoon een ja, emmer. Ja, dan denk je, hoe, hoe dan drie millimeter? Nou, kijk maar, je zegt die, die emmer. Ja, echt fantastisch. Had hij had uh, een hele goed... Cel gehad ja. Gehouden. Ja. Hij zat wat, altijd bij Tom Mulder in... Uh, ja, bij, bij, uh, bij de bij Hilvers Heel maar er was in België was een, was een uh, uh, weerman, die heette Armand Pien. En dat was ook ja. zo leuk. die was namelijk... Het was een hele schalk, man, was schalkse man. Best wel man, dat is man, ja. Ja, schalkse man. <laughs> en die zijn dan van... En als u we wil weten wat van weer het morgen wordt, ja. moet u de ramen open doen en naar buiten kijken. <laughs> <Ja>. <laughs> het is net, net uh, zandbord weer uh, voorspellen. Je, je, als je het uh, raam open gooit, uh, dan weet je ja, meteen je wat het weer Kijk naar buiten, en je weet dan, wat, dan, je... Wat, dan je... weet je wat het weer is, toch? Ja, precies. Ah, mooi, man. Fantastisch. Ja, heel, heerlijk. Zullen we nog even een stukje Doe uh, muziek doen? Uh, doen? Uh, dat is wel een hele mooie denk ik. Je het weer. Nee nee, nee, nee, nee, nee, die heb ik niet. Ik, uh, maak, je niet? nee. Ik, ik heb wel een andere, hele mooie. Pieter Gabriel en Kate Bush. Nee, oh, ja, nee. Die mag toch ook? Kate Bushveld. Een beetje lang hebben je dit nummer. Dat is altijd met dit uh, nummer geweest. Ja toch? En een lang en uitrol van vat vat dit vat nummer. nu pas op. Ja. En dan uh, ja. denk je, hij is er. Maar dan uh, duurt hij nog een halve minuut. Nou nee, dat is... Pieter Gabriel en Kate Bush. Uh, het laatste nieuws van Kate Bush is dat zij uh, waarschijnlijk toch weer uh, wat uh, gaat doen in de muziekwereld. Dat was het het woord, de Woodering ja. heet die ja. helemaal zet. Een revival. Babushka. Lekker wij Ja, ja, ja, ja toch? Bush. Ja, Bush. ja toch? Dat dansnummer iedereen. Uh, uh, Babushka was goed, een uh, behoorlijke... Ja, daar had ze toch wel een soort aantrekkingskracht uh, in, in dat opzicht. Ja, hey, en hebben jullie, uh, hebben jullie nog, waarschijnlijk hebben jullie het niet gezien uh, gisteravond, ik ook niet over zo, maar uh, ik heb het meegekregen. Uh, van uh, Nick en Simon, of zoals we altijd noemen, Pik en Piemel. <laughs> ja, nee, nou, het was schokkend nieuws. Ja, nou, was vorige jaar, vorige, ja, vorige week natuurlijk al. Ze waren bij een de Tweede ja, ja, uh, ja, ja, het was 101 een vorige week dat een, een Nick en Simon uit elkaar gingen. Nou, dat was al ruim van tevoren aangekondigd. En toen kwamen de vier Juice-tenders allemaal. Ja, en, uh, en Simon gaat vreemd. En uh, oh, daarom hebben ze we wel altijd ruzie. Wel. En uh, daar gaan nou, nou, jongens. En nu zou er was heel veel gedoe over, hè, over mm -hmm. dit. En 101 en de, nou, jongens verdriet en alles. Blah, blah, blah. Alsof Doe Maar stopte. Alsof, uh, nee, ja dat was natuurlijk ook bij ja. Acta en de Munich en bij ja. Doe Maar. En nou, dan hadden ze volgens mij gisteren ging zo, ja, dus is eigenlijk gewoon niks aan de hand. Dus we waren gewoon klaar op elkaar uitgekeken. te kijken. En dus in elk huwelijk, uh, ze willen we, we allebei wat anders. Ja. En uh, we gaan nou. gewoon door. We blijven veel televisieprogramma's maken niks aan de hand, nl. Ja. Dus waar is de brand nu? Nergens? Ja. Nee, maar dat vond ik echt. Weet je, er is een soort hype gecreëerd door al die, door die fucking channels die stonden. Daar word ik ook uh, helemaal, uh, dan word je nee. op het verkeerde been gezet of uh, weet ik helemaal wat. Nee, en dan iedereen je weet je, mijn vrouw kent de heren natuurlijk vrij goed ook. Hij heeft met werkt, hè. Hm? En ze gewerkt. Dus gewoon Op een ja, ja, ben, ben je gewoon klaar. En ze willen hm. allebei een andere kant op. Hm. Die, die, die, uh, die Nick is eigenlijk de muzikaalste van de twee. Ja. En echt de mooiste echt muziek. En die wil gewoon iets anders gaan doen. Die wil echt wel iets anders gaan doen in de muziek. Ja, nou prima die, toch? Ja, en Simon, die, is wel, heeft wel, die vindt... Ja, ik, vind, ik wil ook wel andere dingen. Ik vind het wel, vind het wel, en ze hoeven niet meer, hè, Laten we eerlijk zijn. Nou, die jongetjes hebben inmiddels wel genoeg geld verdiend. Dat, dat, dat ze, als ze willen, Kunnen ze gewoon een snackbar beginnen in Volendam. En de rest van hun leven achterom kijken. Makrelen roken. Makrelen roken <laughs> en niks doen. Nee, maar ik kan me zo goed voorstellen... dat je na 16 jaar... dat je even denkt, ik ben even klaar met optreden. Ja. En ik vind, even, een huwelijk, dat stoppen gewoon. Nee, hey, hey, geen hey, ruzie hey, hey. Nou, ja, is gewoon klaar. Je hebt het over Nick en Simon, maar ik zag ineens ook weer een plaatje voorbij komen. Dat zij, uh, he, dat Het was niet de enige Nick en Simon binnen de band, want die van Duran Duran. Dat Simon, was Le bon. van, ja, na, Simon Le Bon en, en, en Nick Rhodes. Daar gingen ze een ging eens, uh, plaatje rond met ook zo'n scheur erin uh, van uh, de dag, die onvermijdelijk was. Nick en Simon uit elkaar, maar toen hadden ze het plaatje van Duran. Dat Duran een hele vanuit. leuke foto van: Je hebt dat vervoersbedrijf, het dat heet Simon Loos. Simon Loos. Ja, ja. hebben een foto gemaakt van Nick de Voort met daarachter een grote truck, Simon Loos. <laughs> ja, dus zo, ja, goed, maar het dat die hij ons lekker ja. Ja. Ah, ja, het ja, moet, uh, Over, Ja, nou goed, maakt niet uit. Maar ga door, Frank. Jij uh, maakt aanstalte uh, ja, om heeft, iets uh, voor te, te dragen. Nou, nee, nee, ik, ik zit over promotie gesproken. Er was natuurlijk hier uh, Zandvoort... tijdelijk omgetoverd door Dixieland. Volgens mij hebben wij het hoogste aantal Dixies... van heel Nederland gekomen. Zo, zonder, zag je ah. niet plastic uh, in Dixieland, ja. Maar goed, over promotie gesproken. Er is dus een, een retailer uh, genaamd Essence. En die heeft een bikini merk gelanceerd. Met, let wel, Father, Son en Holy Spirit. Pardon? En dat is op social media gelanceerd. En het naam van de bikini merk is Praying. Goeie naam. Dus die hebben dus uh, in het, uh, het, het kruis, zeg maar, de heilige drie eenheid daar uh, geïntegreerd. De bikini, dus het is een linkerborst, rechterborst. Ja ik, ik, ja, ik denk dat meer, meer kruis. Maar als vader, zoon, heilige geest ja. Dus dat is een beetje links en rechts. Hey, je praat met een katholiek, ja. hè? Linker boep, rechter boep en kruis. Ja, of alleen het kruis. Ik weet niet hoe die dat dan eruit ziet. Want is het kruisteken. In elk geval, uh, heel veel christenen hebben bezwaar aangetekend... inmiddels tegen dit uh, reclameproject... En uh, dus het hebben wel meer dan 1 miljoen volgers op het Instagram-pagina. Uh, en één gebruiker schreef dat het nog wel denigrerend was. Christenen die beschuldigen, die winkelierden van de grenzen van haat. Het overschrijding zei dat ze de pot dreven met het kruisteken en dachten er winst mee te maken. Nou, bla, bla. Social media wordt natuurlijk de kroon onmiddellijk van je hoofd getrokken. Ook wel te merkwaardig. Gedaan. Promoties en nou, Mensen noemen de belediging voor het christendom. omdat er de bikini vader, zoon en heilige geest staan geschreven. op drie punten, net als, net als een kruis, zeg maar. Hm. Dat betekent eigenlijk de borstje voor de vader. de rechterborstje voor de zoon. Ja. met voeder en beneden staat de Holy Spirit. Ja. Dat is voor. Ja, ik weet niet of je daarmee. Heb jij meegewerkt soms in die promotie? Ja, zeker. <lacht> ik, heb een, ik heb er een foto nee. van gezien. Nee, maar deze, deze winkelier heeft een elf van Massel. of waarschijnlijk is het gewoon een soort boerenslimheid geweest. Ja. dat hij uh, geen. Uh, Islam... Maar dan heb je ook nog kans dat dus ze op de achterkant... van het boekje de hel hebben gezet. Ja, je weet het vaak niet. Ja, je weet het vaak niet. Dus, uh, maar goed, als die grap over de islam was gemaakt... dan was die man waarschijnlijk al onthouden. Ik wou niet zeggen, was die al, dus, dan was die, ja. uh, die klaargewezen. Ja, Hier kom je uh, nog mee weg. Zo. Lange tenen, nl. Lange maar goed, .nl. ja, dat uh, kan dus gebeuren. Over promotie gesproken. Nou... Buitenlands nieuws. Ja, heb je nog een uh, fijn muziekje of hebben we nog meer? Nieuws uh, nou melden, ik, de... ik wilde eigenlijk voorstellen om even naar de kolom van Tino uh, te gaan. Als Top. dat uh, zou Heel kunnen. Is want tijd, uh, dan, uh, dan uh, hebben we die... Uh, dus uh, dan hebben uh, we hebben datum is vanaf van het gegeven. Uh, ja. Prima. Gooi op. Goed, ja. maakt niet uit. En, en uh, de kolom van Stijl. Loetje. Papa, waarom heet dit restaurant eigenlijk Loetje? En waarom zijn er zoveel van? Ziek over en ordinair Amsterdam doen ze er goed om ons heen. Ik daal een jaar of twintig af in mijn geheugen. Het is de baai van Cumlibucu. Hij ligt er vredig bij. Het is kristalhelder water langs de rotsachtige Turkse kust. Op de bodem van de baai zie je vanaf ons motorjacht door de zachte azuurblauwe rimpeling. door een tegelmozaïek op de vloer van wat ooit een badhuis van Cleopatra moet zijn geweest. Geloof je het zelf? hoor ik een knalharde stem vanaf het dek van de aangrenzende bootschallen. In die houten keten verder over zeker het scheidhuis van Julius Caesar. We zijn op motorjachtflottille met een vijftal drijvende campers. Tegen inwoning en een onbeschofte onkostenvergoeding... maken mijn vriend en cameraman Guy een commercial voor een bevriende botenverhuurder. De boteneigenaar legt uit dat hij de hele bar van Café Loetje uit Amsterdam heeft uitgenodigd. Daar zitten tussen de midden de grote baas van FGD, HD, MHK, Hooper... of hoe die reclamebureaus ook heten, aan de bar voor een lunch en doen daar zaken. Onder het wakend oog van de man met de harde stem... die ze bij mij keurig voorstelt als Loetje, de baas van Café Loetje... De kontjes van de boten worden die middag tegen elkaar aangelegd... zodat er een groot drijvend terras ontstaat. En niemand minder dan Ton Vagel houdt een wijnpraatje... en blijkt een betoverende wijn te hebben ontkurkt. De man met de harde stem en onvervalste mogenste tongval... tovert een tas met ossehaas en blokken boter tevoorschijn. Hij vertelt dat hij hier en daar wel moest uitleggen aan douaniers waarom hij kilo's biefstuk in zijn handbagage mee wilde nemen naar Turkije. In de veel te kleine kombuis van een van de motorjachten... bak deze loetje in zijn eigen koekenpan de ene biefstuk naar de ander... Iemand zegt dat Loetje's biefstuk overal hetzelfde smaakt. De McLoetje, zeg maar. Het is mijn eerste kennismaken met de biefstuk. En het is een prima biefstukkie. Daags na de extreemste lunch duikt de man met een luide stem... in een wildvreemd visrestaurant in de Turkse kustplaats ongevraagde keuken in. En helpt de kok met een stuk biefstuk afsnijden. En inderdaad, ook deze smaakt geheel zoals het Loetje voor ogen staat. Inmiddels vindt Loetje ons wel uit het juiste hout gesneden. Dat wil zeggen, hij spreekt mij voornamelijk aan met... Hey, zwerver en volgens zijn vrienden betekent dit dat je door de ballotage bent. Wanneer Loetje je aardig tegen je doet, heb je een probleem, is de tip. Loet voor intimie, exceleert in het vakkundig beledigen van hen die hem lief zijn. Fileren is niet voorbehouden aan doodvlees alleen. De biestukkeizer neemt de derde avond tijd voor een gesprek... na mij een tijdje afgelegd te hebben. Zijn ogen prikken me aan en door en hij opent met... Je houdt wel van verhaaltjes, toch? En hij vervolgt, uitkijkend op de koningsgraven van Fetille. een jongensboek waarvan de openingszin... Mijn moeder was dus een termijer me enigszins van mijn stuk brengt. Aan de andere kant, ieder goed verhaal begint met een pakkende zin. En dit was er één. Passages over hoe hij zijn broer... tussen rondvliegende kogels uit het vreemdelingenlegioen heeft gered... worden afgewisseld met smeuïge anekdotes... over zijn leven als slager en horeca -koning. De avond wordt er een om nooit te vergeten. Net als de volgende bezoek in Nederland aan mijn nieuwe vriend Loetje. Ik bezoek zijn restaurant waar de biefstuk net zo smaakt... Is in de, als in de baai van Cum Nu worden ze gemaakt door zijn zoon die de zaak gaat overnemen... En dan maakt het leven grote stappen. Bedrijfsuniformjes een keten van McLoetjes... de business is booming... het is een miljoenenbedrijf geworden... en Loetje is de kolonel van de KFC. Maar niemand weet meer wie Loetje is, lijkt het. Nergens hangt zijn foto... en niemand vertelt zijn verhaal. Maar ik hoor nog steeds die harde stem. Hé, hey Zwilver, ben je er weer? Papa, papa, waarom heet hij nou Loetje? En waarom zijn er zoveel van? Omdat het een naam voor een baas is, Voor een echte baas. Ik ben er nummer. Come over here give it a try You er Een nummertje, ja uh, deze dame uh, studeert aan de Codarts ze heet Flora en uh, achter haar uh, echte of achter deze naam schuilt haar echte naam Denise Bos en uh, ze uh, gaat uh, nog een gooi doen uh, bij de, de grote prijs van Rotterdam in september om daar uh, met uh, veel de vroeger vroeger nummertje. Aan. ja en uh, ze studeert aan de Codarts dat is uh, vergelijkbaar met het conservatorium in Amsterdam en uh, ze heeft uh, zich gemeld uh, bij mij uh, en vond uh, het nodig om het nummer onder de aandacht te, te brengen. Nou, nou, leuk Ik uh, vind het uh, alleen maar prima. Dan uh, gooi je me er ook hierin. Vrolijk nummertje, niks aan de hand. Nee, dus is dus dat. Hé hey, uh, Frank, ben jij wel eens een keertje wakker geworden op een plek dat je dacht... Hmm, ik had die laatste 17 bier niet moeten drinken en wat doe ik hier? Zoiets? Ja, ongetwijfeld. Ik kan het alleen niet voor de geest halen waar en wanneer dat uh, was. Als je wakker wordt, een, wakker een wakker beetje spuug uit, uit je mond. En ik oh fuck, dat hadden we beter niet kunnen <laughs> doen gisteravond. Dat hebben we allemaal wel gehad. Ja, hoor. ja, ja. Dat, ook ik, ja. Ja, hè? Ja. Het lijkt me heel gezond. <laughs> uh, maar in uh, Bolivia is het altijd een beetje. Het kan het altijd even gekker. Er uh, is dus een meneer in. Uh, die was uh, een beetje op stap geweest. Had wat tequila gedronken. En die werd s morgens wakker in een doodskist. Hallo, bent u daar nog? <laughs> Zo. <laughs> dat was dan meneer Victor Hugo Mica Alvarez. Het was een feestje aan het vieren op het Mother Earth Festival in El Alto. El Alto is de hoogte, dan word je heel snel dronken. <laughs> dat is echt seriously, hè, in Bolivia. Als je ja. Daar, ja, boven 4000 meter, als je twee, twee shotjes uh, bier drinkt... dan uh, ben je al licht aangeschoten. Maar hij werd zo dronken dat hij knock-out ging... en dus hij 80 kilometer verderop wakker werd. En hij wilde eigenlijk even een plasje doen toen hij wakker werd... maar toen kwam hij erachter dat hij opgesloten werd in een dooskist. Hmm. Uh, want wat er gebeurd is ze dat El Alto, en het Mother Earth Festival... is dat um, mensen worden, uh, worden objecten geofferd. Net als vroeger uit uh, Pachamama. Als je in Bolivia een, een drankje drinkt met iemand... dan gooi je ook altijd het eerste slokje bier op de grond. Dat is Pachamama. Dat heet Pach nou, allemaal beeldjes van Pachamama, de dus moeder aarde. Ja. Dus als je iets drinkt, gooi je iets op de grond. Dus je moet offeren. Ook, ook op Alto heb ik ook dingen geofferd. Dan moet je een lama in de fik steken. Allemaal gedoe. Ja. En, uh, dus dan moet je gaan offeren. En deze man, die was dus een, die dus, hij bleek dat hij het offer was. Hij was, een, hij was het mensenoffer. Dus de, die mogen officieel niet meer plaatsvinden... Maar ja, die rituele Ze dus hebben die man gewoon... die was helemaal katje lam. Die was in slaap gevallen en die hebben ze gewoon een doodkist gepleurd... en erin gegooid als offer aan moeder aarde. Dus gelukkig had hij, ja. uh, heeft hij, zat hij in een kist met glas... en heeft hij het, uh, ja. heeft hij het glas uh, uh, gebroken en kon hij ontsnappen. <laughs> Anders is het toch een dingetje. Zo, ja, goed, wat he? heftig. Ja, nee, maar ja, heeft het sowieso... Ik sowieso, uh, sowieso, want als je bovenop en El Alto... je gaat uh, La Cumbre, voordat je vanuit uh, La Paz... Ga je naar beneden, ga je naar Kotjebamba, ga je naar de coca-velden, daar zit ja. al die uh, coca-velden. En dan heb je black humber, het hoogste punt daar. Dan moet je ook, een week ik, heb je daar ook offers moeten brengen. Alko op de grond pleuren, een lama aansteken. Je moet wel eens voor mo Moeder Aarde. Ja, Alko op grond is wel zonder. Ja, ja, heel klein slokje. <laughs> je kent hem, hè? Ja, heel klein slokje voor ja, moeder Een klein beetje voor Moeder Aarde en veel meer voor mij. Maar die gozer moest inderdaad, uh, ik had een lamafotus moeten kopen. En dat is dan die stoppen ze normaal in de grond daar. Or for, or, dat is om vruchtbaarheid te creëren. Als ja, ja. dus jij een stuk land hebt, Je doet een lamafeut in de grond, dan krijg je. Dus allemaal. Uh, mag mm. Dus ook. Uh, zo zie je maar. Het gaat toch iets te gek. Uh, brengen. Toch als je in Filippijnen brengt, is je als mensen over. Ja. Ik moet dan denken ja, aan. Dan uh, moet je toch. Val uh, niet te in slaap nee, in Ik moet uh, denken aan André van Duin bij dat uh, met samen met Frans van Duschoten dat ze het over die onzinverhalen hadden. En toen had uh, je André van Duin op een gegeven moment zegt. Oude Geer, het is ook dood. Oh ja, weet je wat zijn laatste woorden? Laat me eruit, ik ben niet dood. Zoiets. Dan doet het me aan denken. Dit is dus natuurlijk je ergste nachtmerrie, je uh, levend begraven. Er zijn best ja. wel veel films over gemaakt. Maar, ja. uh, James Bond zat er ook in, uh, in een, een of andere doodskist. Uh, dat het... Uh, het vuur werd aangezet. Zeker. Even hey, nog een leuk uh, nummertje, misschien iets van. Uh, uh, uh, Jij ja, had uh, net iets met uh, Crowded House. Ja, nou, lekker dan nummer. gaan we hem uh, er even bij uh, pakken. Zandre. Want anders. dan uh, dat. Uh, je het ook een lekker nummer vragen? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Weer dan weer je Ja, dat ja. is zo Dat is deze. Ah, lekker man. Ja. <laughs> van jou Tino, eventjes. deze John, van de kruidentuin ja hey Frank jij bent uh, best wel uh, wat jaren ook ongetwijfeld met de auto op vakantie gegaan. gaan ja. met uh, de kinderen op de achterbank ja nou dat is best wel een dingetje vroeger had je van die van die plastic speelpoppjes op de achterbank konden die kinderen verhaaltjes maken op de ruit weet ja. je wel uh, en uh, auto-bingo mee. En later waren er ook van die dvd-spelers op de achterbank. Uh, oh, ja, dat uh, kinderen nee, een... vinden het een beetje van, bij jou ja. Zijn, ja, die zijn natuurlijk een stukje ouder, jouw kinderen. Die van mij zijn 21, 23. Ja. En die van jou zijn. Ja, ze zijn tien jaar tussen. Ja, dat bedoel ik. Dat ze waren dvd-spelers op de achterbank. Maar er is dus iemand. is nu een zekere meneer Hint. Een statisticus uit, uit Engeland. Die heeft. Um, een wiskundige formule tegen driftbuien voor kinderen, dus iedereen die nu op vakantie is geweest of nog terugkomt. Mm -hmm. uh, de tip van de week. Uh, de, la, nou, dus om, de, om die kibbeling en die verven toe te gaan, heeft hij een wiskundige formule. En let goed op, is dus James Hint. die heeft van Nottingham Trent University. T is 70, schrijf je van mee. T is 70 plus 0,5E plus 15F is 10S. Ja, dat, dat, is, dat klinkt er op zich vrij... Ja, dat is logisch, dat weet iedereen. Ja, dat lijkt me logisch. Dan dat dat dat <laughs> zijn ze gewoon lekker stil op de <laughs> De kans op een uitbarsting wordt kleiner met elke minuut. Dat is dus de T, dat een kind wordt vermaakt, E. En ook met eten, F. Dan kunnen de ouders de bij met 15 minuten uitstellen. De statistieken is dat 68% van de kinderen uit verveling een driftbij krijgen. Gevolgd door de lange reis, dat is 62%. En hongerige kinderen, 57%. Het gemiddelde kind zal na 32 minuten vragen... zijn we er al? 32 minuten. Een vraag die gemiddeld vier keer tijdens de lange rit wordt herhaald. En als je dus maar één kind hebt... Kind hebt uh, dan kun je twee uur driftvrij rijden. Maar twee kinderen, <lacht> 40 dat. minuten. Dat is de, uh, dus je moet... T is 70 maal plus 0,5I plus 15F is 10S. Dus geef ze wat te eten, geef ze wat te drinken. En dan kun je die twee uur volhouden. En dan moet je er twee uur rijden, kwartiertje rust. Twee uur ja. rijen, kwartiertje rust. Dus het eigenlijk is niet zo heel ingewikkeld. Nee, het is logisch. Nee, ja, logisch. <laughs> logisch. Geef ze wat, nee, ja. Ja, wat te eten, uh, ja. ze En uh, dat is dus voornamelijk verveling en uh, honger. Lange reis, verveling, honger. Nou, dat wisten we al natuurlijk. Ja, precies. Dus Daar dus hebben we geen wiskundige formule voor nodig. Op tijd stoppen, geef je kinderen wat te eten, wat te drinken. Ja. Ja, Doe leuk spelletjes ja. met ze en uh, zet een filmpje op. Met slimme ouders doen dat al sinds mensenheugenis, toch? Of geven ze, zoals vroeger, bij veel kinderdelen... een suikerklontje met een klein beetje citroen in even... of gewoon stiekem uh, een Red Bulletje vodka in. Oh, oh nee, geen Red Bull, daar worden ze wakker van. Uh, dat, ja, maar net een beetje de cola uh, zoals vorige week uh, in die kolom van jou. Ach man, dat dat maar dit, niet, ik, uh, ik, uh, ik zie het beeld nog voor mijn ja, kind van nog een dat jaar... met, dat dan met maar niet doen. cola, hadverdamme, wat we in lopen door de grond, zeg. Ja. Nee, dat dus. Dan moet je zeker niet een wiskundige formule bij dat soort mensen los gaan laten. Dat, dat, dat, nee. dat gaat hem niet worden, denk ik. Nee, dat, uh, die zijn te dom om op de tribune bij FCU terug te zitten. Ja. Hé, hey, um, Zullen we nog een plaatje opzetten? Ja, of, uh, ja nog uh, een, of, uh, ik, ik ben voor een plaatje. Ik heb een heel ja. korte. Want het nou, is van de Beatles. En hij past ook uh, zeker in aanloop naar de Grand Prix. Ik heb nog een top 10 straks. Drive my car. You see Was zeker. The Beatles met Drive My Car. Nice. Ja, toch? Zeker. Ja. Hey, ik Hebben had... we nog, uh, nog leuke... Ja, de, de ik, nog beelde... een, ja ik heb nog een, uh, nog een ander onderzoek heb ik hier voor mijn neus. Mm. Er ik natuurlijk onderzoeken die nergens over gaan, Anders lees ik niet voor. Maar ja, dat kan er wel Is wel, een uh, Ja, ja dat was wel, je wel je? lijkt me helder. Uh, ja, hoe zit het met de huis, uh, hulp in de huishouding? Hoe, uh, de hulp in de huishouding? Nee, ik wil uh, wat doe jij thuis, Frank? Aan huishoudachtige, je zet het vuilnis ja, buiten, uh, hoop ik. stof afnemen, stof. Stof, stofzuigen, natte ja. groepen. Natte, je doet ook de toilet schoonmaken, Na, Natte weet groepen weet ik. doe ik ook. Je ja. doet dus natte groepen, ja, hè? ja? En stofzuigen? Ook. Kooktechnisch doe je niet zo heel veel? Ik nee, ook ook. Ja, ja ik heb, ja? Ja, ja. ja, ja. Dus en en euh, van ja. Die uh, ontfermt zich over de was, als het ware. Maar, en, en andere kleine dingen. En ik doe dan één keer per week, zeg maar, grondig even, dus uh, natte groepen show. Natte groepen show. Ja. Een maar je wil eigenlijk niemand anders met jou naar jouw tarreltjes laten kijken. Nee. mag nog ja. een jouw bouwkist komen. Nee, nee daar vuur ik het huis ook niet. Hè. Nee, dan dan, dan, dan denk ik anders dat mijn Nee, dan gaat niemand bij jou stikkleien. Nou, nee, nee, dat snap nee. ik wel. Maar goed, het, is dus, uh, dat, hoe, het gaat over de relatie. Hoe, wat dat een, een invloed is op het libido van vrouwen. Hmm. Met andere woorden, ontevredenheid, hoe het gaat met de relatie, een belangrijk risicofactor bij, voor een laag libido. Er is dus een onderzoek verricht uh, tussen 300 Australische vrouwen over libido en relaties. En dat zijn dus beoordelingen of verdeling van het huishoudelijke werk. En de mentale belasting, sociale activiteiten, financiën, bla, bla, bla. Er bleek dus drie groepen vrouwen. Ja. De relatie bij vrouwen het huishoudelijk werk als gelijk verdeeld beschouwden, Dat is de groep gelijk. Ja. Nou, we doen allebei wat. De relaties waarbij de vrouw het meer huishoudelijk werk deed dan de man. Dat is de groep vrouwen, wordt dan nog genoemd. En de relaties bij vrouwen dachten dat een partner meer bereid droeg. Dat is de groep partners. Vervolgens hebben ze het onderzoek gedaan hoe deze verschillende relaties gelijk, gelijken... invloed op de seksuele verlangens van de vrouw. Met andere woorden, hmm? over een de groep gesproken. Yeah. De bevindingen waren vrij helder. De vrouwen die hun relaties gelijkwaardig beoordeelden... rapporteerden ook relaties met een hoger seksueel verlangen. Met andere woorden. Bij gelijkwaardige relaties was het seksuele verlangen langer stand. Met andere woorden. Als jij af en toe het vuilnis buiten zet... meehelpt in het huishouden... Yeah. dan... Dan, dan blijft het vuur, dus het onder, dan blijft het vuur ja. onder de aarde. Ja, maar als ik nou het vuil van de, de buren ook buiten zet... He, dan heeft het, het kans dat, dat de buurvrouw ligt te duwen volgende week. <laughs> dat, dat zou ik niet doen. Dat zou ik niet aanbevelen. Uh, dat wordt toch een klein dingetje dan. Nee, niet doen, Frank. Ja. Nee. Maar het is echt zo dat op het moment dat jij meehelpt in het huishouden... Ja. ...gaat je seksleven omhoog. Nou. Meehelpen in ja. het huishouden? Meehelpen, ja, dus ja, vrouwen die... Ja, dat is ik, ik kan alleen maar hopen hoe, dat doe dit, Hoe doet een alleenstaande dat dan? Dat vraag ik me nou even af. Ja, want dat maakt mij uit. Ja, moet weet je niet. zoals Dirk Bewelder het ooit noemde: God hebben ze een ziel. Een dame laten komen. Ritseradse dame laten komen. Ja, dan na kwartier ros je je kaarten door en doei. Maar ja, samen naar Diana kun je niet meer bellen, want die is te Ja, maar ik heb ook begrepen dat dus meer mensen, dames, thuis. Hun professie uitoefenen. Dus ze zijn niet zozeer verdwenen als wel in een, een clubhuis. Dat moest natuurlijk door de coronetten. Ja. Dus die nee. komen nu, uh, ja, die, die, uh, zoals er vaak gebeurt dan als mensen dat proberen aan te pakken, die gaan dan in ondergrond als het ware. Oh ja. Dus, en natuurlijk uh, uh, de, wat je noemt de escortage. Ik ja. heb ooit voor een reportage voor. Uh, ja. Voor Panorama of Nieuwe Revue heb ik een paar dagen meegelopen... als chauffeur voor een escort Goed. Dus heb ik dames aan huis gebracht. Is er iets wat jij niet gedaan hebt in je leven? Nee, maar ik moest al die dingen doen. Dus Ik ging dus die meisjes aan huis brengen. En dan moest ik blijven wachten. En dan hadden ze een afspraak. Meisjes waren besteld voor een uur. En als ze dan langer wilden kijken... had ik een en werd dan opgepiept. Dan mocht ik langer blijven. Maar ik was ook een soort security. Dus ik bracht die meisjes naar huis. Dan kom ik binnen twee meter. dan dacht ze, oh, moet je geen gekkerheid bij aan halen. Eerst betalen, er moet meteen betaald worden. Ja, dan Had ik boter bij de feest ja, ja, en dan ja. het meisje achterlaten. en dan, nou, Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb, ik heb uh, escort dames afgezet op, op, op adres dat je denkt: hmm, raar, waarom deze man, waarom in dit huis? waarom ja, ja, het, ja, ja. Dat is niet. dat je niet dat je afvraagt dat het gebeurt alleen bij bepaalde mensen in bepaalde. Nee, hoor, nee. Over de, overal. Fantastisch. Overal. Dat is fantastisch. <laughs> maar ook wel weer sneeuw, want maar goed, het goede gesprek met de dames. Dus, ja. Zo. Ja, Zullen we even ja. naar de top 10 toe gaan? Ja, lijkt me ja. Goed, goed, goed ja, dus plan, plan, want, een goed plan. Uh, ja, een... ja, dan kan ik hier even de uh, computer afsluiten ja, voor uh, degene die na meekomt. komt. We sluiten af met een plaatje misschien nog? Of doen we... uh, nou, als, als je, uh, nou, daar hebben we geen tijd meer, okay, meer voor. Oké, ik nu, heb de top 10 van uh, populaire cocktails. Populaire cocktails? Ja. Aha. Zit daar ook het cocktail trio tussen? Nee, of niet? nog niet. Die niet? Ja, uh, er, ja. Maar ik begin, en mogen jullie raden wat het is natuurlijk. Hè? Op tien staat de Camaretto. Camaretto? De Camaretto. Maar dat Hallo. is iets met een, uh, Precies, uh, met een. met een amaretto. Mag ik het je me meteen uh, mee ja? De Camaretto. Wat zit erin? Nou, nou amaretto denk ah, ik. Ah, voilà. Ja. Het, is een, het is een amaretto met drie delen Cassis. Dus Cassis en Amaretto. De Camaretto. Oh. Ja. Luister, zo briljant is het allemaal niet, hè? Dus, uh, als je wat zoeter wilde, moet je er wat, uh, wat amaretto aan toevoegen. Dus kastjes, drie delen kastjes, één deel amaretto. De camaretto. Dan hebben wij de duikboot. Er is iemand die als een duikboot ook nu vertrekt, De duikboot hè? is er dus... vandoor. De duikboot is een populaire missie onder studenten. Een shotglaasje met sterke drank tot aan de rand. Zet het tegen de bodem van je, zet het op de, tegen de bodem van je bierglas... Tap het bierglas vol, dat is een normaal biertje tappen... en terwijl je drinkt gaat het slotgras plotseling omdraaien... waardoor de jenever vrijkomt. Met andere woorden, het is een soort kopstootje. is eigenlijk gewoon, je zet een jenevertje je je een, een in een bierglasje... tapt hem vol en dan heb je een duikboot. Dat is de zogenaamde duikboot. Okay. Op acht, ben je er klaar voor, Frank? Ja. De paardenkut. Pardon? Hallo, bent u er nog? Ja. Hallo. Dat is gênant als je dit drankje voor de eerste keer bestelt in de bar. Maar als je het hebt geproefd, zal het niet verkocht zijn. Is een mix ja, het is een mixdrankje. De paardenkut, nog nooit van gehoord. Het is een mixdrankje van appelkoren en spaarood. Niet te hoog per presentatie, maar het, gaat, het is verfrist. Zoete smaak met zuurige toetsen. Nou, dat is als een paardenkut. Dus, dat is de appelkoren met spa rood. Dan krijgen we de Vico... Ik denk meer dan een satéshuis. Nee. Ja, Dat is Ja, De Wico. Ja, nee, de Wico is whisky cola. Natuurlijk. Klassiekertje is dat. Ja. Whisky cola. Doe dat dan Whisky en bourbon. Maar niet. Uh, daar moet je natuurlijk geen mooie dimpel voor nemen. Maar sommige mensen doen dat, maar dan ben je niet goed bij je hoofd. Dan nemen we op zes de Gin tonic. De Gin Tonic. Uiteraard. Nou, dat is dan ook een lekkere. Uh, je kan het ook met, uh, met kruiden, stukjes fruit. Maar de tonic is natuurlijk gewoon, eigenlijk, de tonic is wel een, uh, een voorhand liggend ding. Dan hebben we er eentje, die kennen we ook nog. Dat is de Passoa-chu. Ja. Passoa-chu, dat doet denk ik aan een vakantiestrand, een beetje fruitig. Ja, ja. Persoon met een beetje chutarrance, ja, ik, ik, en ik, kan ook ik vind het niet zo lekker, ik vind het een beetje te zoet, ik het, het is een beetje mochito-achtig. Uh, nou, mochito is wel echt een andere. Dus dat wel een nee, een drankje maakt ja, als, als ik beetje, het op, zo ja, hoor, is het een beetje, een beetje kinder, kindermixje. Ja. Of vier het raketje. het raketje. Dat is een feestcocktail, Bacardi Ras, dat is raspberry met bessie en even. of vleugel en sinaas. en dat doe je dan in laagjes in een, in een glas. Waardoor het blijft hangen door soortelijk gewicht. En het ziet er dus ook uit als een raketje. Zoals het oh. Dat is het raketje. Maar ik denk dat als je hem bestelt... dat de meeste markkeepers hem niet gaan herkennen. Dan hebben we op drie de Jägerbomb. Nou, dat snap je wel wat erin moet. Jägermeister. Ja, Jägermeister, ja. ja maar het is een beetje hetzelfde als de, de, de duikboot. Je never met bier erop. Je never kan tel. is er gewoon. Dit doe je een shortglaasje met Jägermeister. En dan gooi je er Red Bull bij. Nou, dat is natuurlijk helemaal... Dus het Ik vind het is dat zeker maar is dat Red Bull, jongen. met veel suiker en dan gooi je die Red Bull jongens alsjeblieft drink dat niet Red nee. Bull nee dat is zo Bakker, slecht. Ja. ja Red Bull is het slechtste wat er is rotzooi rotzooi tanden val uit je bek je, hart, je krijgt hartklappen hartkloppingen, ja. Een soort vloeibare Viagra maar laat ja, de resultaten het is echt heel slecht Red Bull uh, nou krijg je op tweede gaat die de vodka Red Bull dat, dat zijn heel veel jongeren die dit drinken vodka Red Bull en dat is gewoon echt dat is nou ja een Gast, cocktail die is jammer. populair wodka met Red Bull het goede is van, je wordt en dronken en je wordt er een beetje up van. Daarom drinken die kooten dat, maar het is echt heel slecht. En tot slot de legendarische Koubalieber. Libre. Ja, Cuba Libre. Cuba Libre. de Bako. En het gekke is, dat je hoort hem gewoon Cuba Libre te noemen. Iedereen noemt hem Bako. En daar is de firma Bacardi heel blij mee, omdat je dan altijd een Bacardi vraagt. Ja. Maar de Cuba Libre is eigenlijk lekkerder met andere... Uh, met andere rum, behalve ja. Bacardi. Cubaanse rum. Dan. Nee, met, mooie, met een mooie bruine rum. Ja. En daar zit een beetje een raar zoetje in. Dus uh, dat is uh, de, de, de Baco op één, zal ik maar zeggen. De Baco, de Wico, de Wodka Red Bull, de Jagerbom, de Tricchitje. Ja, dus, dat dus zijn, dat allemaal... zijn drankjes mojito. Dat is toch ook nee, maar wel eigenlijk populair, de, de, de caipirinha's in de, in de, in de Caipirinha, ja. Ah, het zijn heerlijke drankjes. Ja, ja. uh, Moscamule is ook een mooi drankje. Die staan er allemaal ja. niet in. Dus dit ja. is niet mijn top 10, zal ik maar zeggen. Moscamule, ook een mooi drankje eh uh, is een mooi drankje. Ja. Maar nou nog heel even, nou gaan we naar Langhardy of naar Han, of wat even. En doen wij maar een paardenkut. Ja. ja. Ik, ik, ik heb al dat ik in sommige tenten kom. doen mij maar, maar een kwadruppeltje en dan sta als je aan te kijken. Wat bedoelt die man? Zijn nee, als je in een Zandvorst uh, kroeg een paardenkut bestelt... heb je de kans dat je verkeering hebt op de deur. <lacht> ja, dat lijkt mij ook. <lacht> nou, <lacht> dit is Een paard, ja, dat zou zomaar kunnen. We gaan volgende week verder. En dan gaan we na praten over de Grand Prix. Straks ZFM. <lacht> U voor de gasten. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.